Kampersen met het nos -journaal. China heeft vanwege het coronavirus het jaarlijkse volkscongres uitgesteld. De tiendaagse bijeenkomst van het parlement stond gepland op 5 maart... maar het land wil zich richten op de bestrijding van het virus. In Italië is het aantal doden als gevolg van het coronavirus opgelopen naar 4, melden Italiaanse media. Het nieuwste slachtoffer is iemand van in de 80, die om een andere reden was opgenomen in het ziekenhuis. De afgelopen dagen is het aantal besmettingen in Italië explosief gestegen... De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn tweedaagse bezoek aan India. Hij landde in Ahmedabad, de thuisstad van premier Modi. Daar werd hij in een stadion onthaald door de premier en 125.000 mensen. Langs de route naar het stadion is een nieuwe muur gebouwd, zodat de armste wijk van de stad niet te zien is. De Amerikaanse president is onder meer in het land om te praten over een handelsverdrag.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 Er is van alles mis met spullen van webshops van buiten de Europese Unie, zegt de Consumentenbond. De bond adviseert mensen om bij webshops als AliExpress en eBay geen spullen als elektronica en speelgoed te kopen, omdat het niet veilig is. Bij twee derde van de geteste producten werden gebreken geconstateerd. Het weer. Op steeds meer plaatsen lichte regen. Vanmiddag gaat het harder regenen. Ook de wind neemt flink toe. Aan de kust stormachtig met zware windstoten. Het wordt 9 tot 12 graden.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 Okay.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 Het tweede uur gaan wij met Maaike Kopen praten over de regels over het toeristisch verhuur. Uh, verder hebben we het bestuur op bezoek van de innovatiefonds. Die geeft informatie hoe dat nou werkt als je innovatiefonds wil aanvragen. Dat is natuurlijk heel belangrijk als je bijvoorbeeld een uh, evenement uh, wil organiseren. Uh, Adi Kopen komt ook nog praten over het uh, nieuwe boekje over de dorpswandeling. Dat is, nou, een, dat is weer een, ja. uh, een vol programma.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 In ieder geval Raadsbreed. Dat is onder niet de... wel een mooie woord. Ja. Daar doen jullie al een heel jaar mee. Maar... Ja. Goed, uh, nou ja, wij wachten die motie dan af. Roor ja. nog een paar. Ja, uh, want uh, uh, in Noordwijk hebben ze wel een, een meerderheid uh, gekregen. Uh, denk je dat, of denkt u dat uh, dit uh, ook in Zandvoort gaat gebeuren? Of zal Zandvoort uh, denken van nou, we hebben eigenlijk ook wel voor een uh, groen beleid bestreden? Uh, nou ja, we, we hebben ook de duurzaamheidsmotie rondom de F1 aange, ge, ja. Ja, aangenomen. En daar staat een uh, duurzaam uh, vervoers.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 Het is een collegebevoegdheid, maar de raad kan er niets over zeggen. En uh, okay. anders uh, slapen ze lekker gewoon in zand, want er is nog genoeg plek. Genoeg ruimte. Inderdaad. We gaan lekker muziek draaien. Karim, heel erg bedankt. En um, ja, tot snel. Yes. We zijn benieuwd.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 En daar zie je dus het aantal deelnemers. En je kan inschrijven of je kan niet ja, inschrijven. Ja, bij de Bolwerk zit geen limiet op. Okay. Bij en bij, uh, binnen het uh, Nationaal Park, dus bij Koningshof moet je even kijken. Maar er was gisteren nog voldoende plaats. Zeker voor kinderen interessant. Toch? Absoluut. Buiten, ja, en voor de, de ouders die meegaan, die houden we ook wel bezig. hoor. <laughs> ja. dus, uh, ja. <laughs> ja, ja, dus als je een gezonde zondagmorgen wil hebben... MorgenIVN.no ja. ja. Maar goed, we uh, uh, zouden het ook over hebben over... Uh,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 Uh, als uh, met de uh, zeg maar de status groen monument. Dus ik kan je wel zeggen dat iedere boom die daar gekapt wordt, dat wordt echt tegen een vergroot onder het vergrootglas uh, gehouden.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 uh, ...heel technisch ingaat op een uh, stukje van... ...wat zijn dit nou voor plantjes of bloemen of uh, paddenstoelendag... ...die wij uh, samen met uh, Staatsbosbeheer or uh, organiseren jaarlijks. Op Elswoud Dat is een prachtig ja. voorbeeld daarvan. Hè. Daar gaan we ook speciaal met kinderen voor uh, op pad...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 Uh, dat is een excursie waar je voor op moet geven, want dat is een, uh, ook een, in samenwerking met Nationaal Park. Maar ja. dat wordt een echte strandexcursie en dat is ook wel heel leuk. Ja, ik, ik kom daarop uh, omdat het IVN ongeveer uh, in de afgelopen jaren in samenwerking met het Juttersmuseum uh, zo'n dag hield. En wat mij daarbij opviel was altijd dat het druk was. Ja, was ontzettend veel kinderen, ja. die de grootste plezier hadden om uh, inderdaad met die kor even, Ja, maar dat uh, is heel spannend is natuurlijk, halen, he, wat er allemaal boven komt. Dan ja, ja. werd het allemaal zo uitgesteld ja, op, ja, ja. Op, op een zeiltje. Ja. En dat werd heel kundig uitgelegd. Ja. Dus, uh, waar ik zelf in het verleden, want ik heb ook professioneel uh, gewerkt voor het Nationaal Park, uh, waar ik me altijd bij, in Zandvoort ook over verbaasd heb, dat zijn de, uh, het zeedorpenlandschap. Maar de, de akkertjes, uh, zeg maar...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 Waar, uh, waar wij nou zitten uh, achter het circuit zie ik vlindervelden. En, oh ja. en dat is ook wel mooi om, ja, ja. om, om eens rustig te ja. Als je daar gaat zitten, dan ja. dat is er van alles. Ja, er is, is, is een schitterende omgeving toch? Ja. Goed, ja. Um, we halen nog even aan uh, de bol, uh, bolle discussie, bolle excursie achter het uh, station in Haarlem. Ja. Morgen ja. en in het Koningshof uh, dierensporen. Ja. En voor de ouderen is er een vogel-excursie. Um, kijk even op IVN.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 8577, en dan krijg je rechtstreeks uh, de gids aan de lijn. En die kan je er nog meer over vertellen. Maar iedereen is van harte welkom. Iedereen Volgens is het... van harte welkom ja. op alle ja. Zondag 1 maart. Ja. Ronald, uh, Houd het in de gaten. Heel erg bedankt ja, uh, voor leuk jouw dat komst. dat ik hier uh, bij jullie en, uh, eens even wat mocht komen vertellen. Kom graag nog een keer terug. Doe ik zeker. Oké, okay. okay, dankjewel. Dank ...weer bij Goedemorgen Zandvoort. En ondertussen is Roy Dong aangeloven... ...niet alleen presentator bij ZFM... ...maar ook mede-organisator uh, ja, van Pride at the Beach. In ieder geval, de kick-off gaat weer beginnen...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 Nou ja, dat, is, dat, dat, dat verbaast mij dan. Uh, enerzijds van, die, van dat café, hè, die uitspraak die je gedaan hebt, anderzijds uh, had Stanford iets van vier uh, LHBTI-cafés, er zijn er nul van over. Het lijkt wel of men weer in de schuld kruipt in plaats van eruit kwam uh, zoals tien jaar geleden.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 Dat hoop ik ook. Gaan en ik zie ZFM uh, ongetwijfeld uh, op de Pride daar live verslag uh, te doen. Moet er zeker, uh, moet zeker gebeuren. Dank je. Oké, okay, Roy, dank je wel en uh, nou, tot de volgende keer. Bedankt. Dankjewel.